Nou, dan zullen we weer een kleine meditatie doen. En sluit je ogen als je dat wilt. <kwijnt> nou, ik moet wel even in de gaten houden dat als ik een kuchje doe, dat ik dat eventjes ver verwijder van de microfoon doe. En eh, ja, en als je er moet denken, dan, eh, dan moet je juist alle kuchjes doen. Hè. Maar goed, iedereen om je heen is eh, bijna ziek, zwak en misselijk en uh, zoveel mensen lopen te snotteren maar onthoud dat het vaak idee is hè? Uh, er zijn heel wat mensen die <coughs> die uh, horen dat iemand uh, aan de telefoon hebben ze iemand aan de telefoon en die heeft uh, griep of die is ziek en dan zijn ze gewoon in staat om zichzelf ook ziek te maken gewoon om zich in te beelden dat ze ook de griep hebben en ze voelen dat als het ware en dat is een keuze binnen je hoofd hoor, die je gewoon met je hersens maakt en het volgende moment zijn ze ook ziek je zult wel zeggen, nou, zo, zo werkt dat niet hoor, ik ken dat niet, maar kijk maar eens goed, kijk maar eens scherp om je heen, kijk maar eens naar je eigen gedrag. Kijk maar eens met mensen met wie je in aanraking komt, die griepig zijn. En als jij in staat bent om te zeggen, nou, ik hoef daar niks van op te pikken, dat is helemaal nergens voor nodig. Ik blijf gezond, ik blijf altijd gezond. Dan blijf je gezond. Het is zo eenvoudig, het is niet anders dan een affirmatie. Maar als je je afvermeert met de ziekte van de ander, dan krijg je het ook, heel simpel. Ja, dan zul je natuurlijk zeggen, ja, maar uh, dit of dat, nou, kan allemaal wel, je, je hebt allemaal gelijk, is zo. Maar ik ken ook aan de andere kant iemand die, uh, die uh, in de winter vanaf kindsaf af aan nooit een jas aan had, uh, was vaak in een bootje op zee, gewoon een t-shirtje, en uh, ja, die, uh, die loopt nog steeds in een t-shirtje als het muid komt in de winter. Min zoveel, heeft nergens last van. Ja, dat zijn van die mensen waarvan je zegt van, nou, die worden nooit ziek. Maar dat zeggen ze ook van zichzelf. Ja, ik word nooit ziek. Ik blijf altijd gezond. Nou, ja, doe dat zelf ook eens een keer. Dat kun je allemaal hoor. Ik ben niet de enige. Nou ja, nu, dat, hoe komt dat nou? Ja, door het hoesje wat ik af en toe zo, <coughs> zo heb. En... Uh, ja, dat is ook een uh, idee in je hoofd, want uh, normaal heb je dat niet. Maar dan ga ik die lezing doen denk je, oh, even denk ik moet nou niet dat de kuchje doen hoor. Nou, je roept het als ware op en, uh, en huppakee, het komt eraan. Je krijgt het kuchje. Je krijgt wat je, wat je uitstraalt. Ook het kuchje. <laughs> ja, nou, we gaan nog steeds beginnen en uh, ja, nog steeds een kleine meditatie doen. Je mag je ogen sluiten als je dat wilt. Zet je voeten naast elkaar op de grond. Nou, en je hoort dus ook dat ik nu best wel veel praat, druk praat. Zo ben ik normaal ook in het gewone leven. En zo doe ik mijn lezing ook. Dus voor mij is dat ook het gewone leven. Maar het kan wel eens als je zo luistert op je iPod of gewoon via het internet, dat je het iets te druk vindt, want je hebt al zoveel beslommeringen om je heen en... Nou, hier heb je gewoon geen zin in, je wilt er gewoon de rust om nemen. Alhoewel, er ook weer mensen zijn die zeggen, ja hoor eens even, dat langzamer gepraat, ik kan ik niet tegen hoor. Ja, dat kan ook. Dus eh, ja, niet dat ik me nou aanpas. Maar, <laughs> maar het is wel zo dat eh, als je iets doet waar je je ogen bij gesloten houdt, dan, eh, ja, dan, dan ga je toch vanzelf ietsje rustiger spreken. Je gaat met je, met je aandacht naar binnen toe. En dan gaat het vanzelf wat langzamer. Dus je kunt besluiten om rustig in te ademen. Hou die adem even vast. En adem rustig. En doe het nog een keer. Adem rustig in. Hou die adem even vast. En adem in je navelchakra uit. Nou, dan hoor ik dus gewoon, ik heb hier niemand om me heen, maar ik stel me altijd voor dat er zielen zijn die hierop afkomen. En dan hoor ik dus zeggen, gut, alweer die ademhaling. <laughs> ja, alweer die ademhaling. Ik heb uh, wel eens een lezing besteed aan allerlei soorten ademhaling. Nou, kun je aan meedoen. Je kunt het uh, hele internet op. En er komt allerlei ademhaling, uh, oefeningen, tegen. oefeningen tegen. Maar ik heb ervoor gekozen om deze rustige ademhaling te doen, die ik overigens geleerd heb destijds bij, uh, bij Malva, Malva Meditatie. En het is, een, het is in wezen, het is dus een goddelijke ademhaling. Want op die ademhaling, uitadem, op die uitademing, kom je in je gevoel terecht. Dus daar heb ik gewoon voor gekozen, omdat bij iedere, bij iedere reading, lezing, het op deze wijze te doen. Net zoals ik de woorden van het begin. Altijd zal doen als een herkenning voor jezelf, zodat het ook in jezelf doortrilt. Hè? Voel in jezelf dat je deel uitmaakt van de energie. De energie die overal in het universum is, waar jij ook deel van bent. En vond dat je zomaar ook bij die innerlijke wijsheid van jezelf kunt komen. Alles wat je nodig hebt voor jouw leven om jezelf te ontwikkelen op geestelijk niveau zit in jouzelf. Alles is aanwezig. Als je een vraag hebt, ja, je mag hem altijd aan mij stellen, of aan anderen, maar als je een vraag hebt, kun je hem ook deponeren, kun je hem ook stellen aan de energie in jezelf, aan de God in jezelf. Je krijgt altijd antwoord, misschien niet meteen, maar dan zou je erover na kunnen denken, dat je misschien te nieuwsgierig bent dat je iets afdwingt en dat je het wilt. Als je daar voorbij bent en je stelt de vraag nog een keer, diep in jezelf, dan ben jij ook in staat om het antwoord te horen. Soms komt het, komt het antwoord op een andere wijze. Kun je je bijna niet voorstellen, maar dan komt het via een ander... Soms zie je het antwoord breed uit op een vrachtwagen die langs je huis rijdt of langs je auto rijdt. <coughs> Soms doe je even de tv aan en dan hoor je een zin en dat is ook het antwoord. Alles is trilling en als jij oprecht bent en niet, of laten we zeggen, je je nieuwsgierigheid hebt, bemediteerd je ongeduld hebt bemediteerd, zodat dat niet meer bestaat in jouzelf, dan zul je altijd antwoord krijgen. Die God in jouzelf, die zou jou laten, als je nog steeds in die ongeduld zit, of in die irritatie, of in dat willen waar je al je kracht in legt. Er zal, of zij zal, Rustig wachten totdat je je richt naar die God in jouzelf. Zie je hoe eenvoudig het allemaal is? Velen doen dit. Velen hebben dat gedaan. Ik heb het ook gedaan. En als ik het kan, kun jij het ook. Er is niets wat je zou tegenhouden om erover na te denken. Dat je misschien wat ongeduldig bent, dat je iets af wilt dwingen, dat je in je macht wilt staan, dan krijg je geen antwoord. Pas als die weg vrij is, als die weg vrij is, dan kun je daar gewoon doorheen en je hoort het antwoord. Nou, we gaan maar eens beginnen. Hè. Het is dus de liefde die je in jezelf voelt. Dus de, het goddelijke, God, de energie. Nou, noem het op zoals je wilt het. Nou, wat dan ook. Dat waar jij een stukje van bent, dat is de liefde die jij zelf bent. Die in jou zit, waar je deel van uitmaakt. Wat je bent, wat je werkelijk bent. Al dat andere, wat dus met die ongeduld, nieuwsgierigheid en, en wanhoop, slachtofferrol, nou, wat hebben we nog meer, daarmee te maken heeft, dat ben jij niet. Dat is een illusie waar je misschien nog gedeeltelijk, maar waarschijnlijk nog in staat. En dat is waarvan jij denkt dat je het bent, maar je bent dat niet. Jij bent dat goddelijke. Wezen, dat is wat je bent. Dat goddelijke in jouzelf kan jouw lichaam helen, kan jouw gedachten ergens brengen, zodat je tot andere gedachten komt. Maar aan jou is altijd de keus. Je kunt nooit de God in jouzelf verwijten dat hij, zij, niet naar jou omkijkt. Want jij dient je te richten naar die God. Ik zeg met nadruk niet moeten. Je dient het te doen of niet, en dat is een keuze die je in je leven maakt, die je al zoveel levenslang misschien niet hebt gemaakt. Misschien heb je het er moeilijk mee en heb je het gevoel niet voldoende liefde aan jezelf te kunnen geven. Hoe doe ik dat? Wordt wel gevraagd. Hoe kan ik nou van mezelf houden? Ja, en nu kan ik natuurlijk heel eenvoudig zeggen. Nou, eenvoudig hoor, de gewoon van jezelf te houden. Maar dat is best moeilijk. Als je daar nog steeds in die illusie van jezelf zit. En ik kan het me nog zo verschrikkelijk goed herinneren, dat ik dat absoluut ook niet kon. Hoe kon ik nou van mezelf houden, destijds? En ik had ook lange tijd het gevoel niet zeker te zijn van de liefde van de mensen om mij heen. Mensen die mij diep lief hadden en hebben, maar ik zag het gewoon niet. Ik zag het niet. Dan zou je kunnen zeggen, dan zit je in een slachtofferrol, ja dat kan, Nou, daar zat ik dus allemaal in, in die dingen, maar aan de buitenkant zie je dat niet. Alleen van binnen was er één grote wanhoop. Zo stel ik me voor dat er nog zoveel zijn. En misschien jij ook die nu luistert. En je weet dat er toch een ander leven voor jou weggelegd is. En dat is ook zo. Maar goed, mensen die mij dus diep lief hadden en ik zag het niet. Mensen die mij namen zoals ik was. Een onzekere vrouw, maar die in een illusie leeft. Zoals zo velen nog steeds in een illusie leven. De illusie bijvoorbeeld, om zeker over te, ko over te komen. Het masken dus, hè, net te doen alsof. En dat, dat, dat ging me goed af hoor. <coughs> Het bekende parelsnoer natuurlijk. De rode lippen, de rode nagellak. Ja, de hele houding dus. Dat kon ik allemaal. Dat kon ik allemaal en niemand leek in de gaten te hebben dat dit allemaal illusie was. Dat moesten, mensen dat, dat moesten mensen vreselijk veel van mij gehouden hebben, als ze dit allemaal zagen. Niemand zei er iets van. En iedereen nam mij, nam mij zoals ik op dat moment was. Zie je niet dat het met jou ook zo zou kunnen zijn? Overigens, ik draag nog steeds het parelsnoer en, het rode het en de rode nagelak en het lipstift hoor, maar niet meer... Om mezelf daarachter te verschuilen, maar gewoon omdat ik het mooi vind. Dus dat is toch iets heel anders. Eerst moet je alles afleggen, om het later allemaal weer terug te krijgen. Herken je hier iets in? Heb je het idee dat het met jou ook zo zou kunnen zijn? Nou, ik neem af en toe even een slokje koffie, maar dan zet ik hem even uit, want het is ook kabaal. Als je een slok neemt <laughs> en dan ook weer die koffiebeker op dat blad neerzet. Dus ik zei: Zie je dat het met jou ook zo zou? Zo zou kunnen zijn. Oogenschijnlijk lijk je zelfverzekerd en dwing je wellicht respect af. <klas> maar jij weet wel beter. En denk toch stiekem diep in jezelf dat je dat respect niet verdiend hebt. Als je heel eerlijk bent, want je leeft niet. In je werkelijk, je weet diep van binnen dat je niet echt eerlijk naar jezelf kijkt en je negeert jezelf voortdurend en je zegt steeds iets anders dan je werkelijk bedoelt. Bang als je bent niet voor vol aangezien te worden. De werkelijke innerlijke zelf die jij bent, is je eigen waarheid. Dat is wie jij was, bent en altijd zijn zult. Maar je bent zo ver uit je eigen evenwicht geslagen, dat je lichaam daar pijn van doet. Niet alleen je lichaam, maar je denken en je gevoel. Alles doet in feite pijn en je wenst erom maar niet te denken aan wie jij zelf bent, je eigen waarheid, dat wat je bent. Je bent zo ver daar vandaan en het trekken van je ziel aan jouw denken en je lichaam maakt dat je wel, dat je wel eigenlijk wilt luisteren, maar je doet het toch niet. En steeds moeilijker wordt het in dit leven voor je ziel om je denken bij zich te houden, totdat het koordje knapt, het koordje van je ziel naar je lichaam, naar je denken. Misschien denkt je ziel dan wel. Deze mens luistert niet naar zijn eigen ziel, dan maar in een volgend leven. het was misschien zo moeilijk voor je in dit leven om bij jezelf te blijven. Ja, doe het dan gewoon nog een keer in een ander leven. Dat zou je kunnen overdenken. Maar je kunt er ook wat aan doen. Want je verspilt wel tijd van het universum, tijd van jezelf. Om alles weer opnieuw te moeten leren opnieuw zindelijk te worden, in ieder geval weer opnieuw op de aarde, weer ouders uitzoeken en weer op de aarde komen, zinnelijk worden, leren lopen. Tja, het valt niet mee om werkelijk van jezelf te houden. Om jezelf niet te verraden aan allerlei illusies die je zelf in het leven gebracht hebt maar dat je werkelijk wilt leven zoals het leven bedoeld was zoals jij volgens jouw eigen waarheid leeft jouw eigen waarheid jouw denken van het bewustzijn waar je je op dit moment in bevindt kom terug in je eigen waarheid en laat die illusie van jezelf de illusie de buitenkant, de buitenkant. Het ego, het ego. Keer terug in het liefde denken. In de liefde die jij zelf bent. In de God die jij zelf bent. De liefde, God dus. Het stukje God dat jij zelf bent. Want liefde met een hoofdletter en God zijn dezelfde. Dat gevoel wil niet anders dan jouw tot dienst zijn. Maar je dient je zelf wel daarheen te richten. Dat licht die God in jou, dat wat je zelf bent, zal je nooit dwingen. Maar het zal zachtjes signalen uitsturen zodat jouw denken het zal bemerken en je die signalen dus dat koordje, weer terug laat gaan naar de ziel die jij bent want dat is wat jij bent al dat andere is illusie en dat ben jij niet alles bezit je alles staat tot je dienst. Alles staat tot jouw beschikking. Dat gevoel dus, dat wat jij zelf bent, daar hoef je alleen maar naar te luisteren. Alle vragen die je je wilt stellen, ach en je hebt de vragen gesteld, dat betekent niet anders dan dat je de antwoorden in je weet. Anders had je de vragen niet gesteld. En je zult het antwoord horen. Je hoeft dan ook eigenlijk geen vragen aan anderen te stellen. Je weet het gewoon zelf. Je herinnert het. Volg jezelf. En luister rustig naar jezelf. Naar je eigen eigen innerlijk naar de God in jouzelf. Neem een stil moment om naar jezelf te luisteren. Je mag natuurlijk vragen stellen, daar gaat het niet om, daar, wil ik, daar ga ik niet over. Maar het is toch wel zo, je stelt ze aan anderen, dan ben je ook overgeleverd aan anderen. En waarom zou je dat doen? Waarom zou je je. Waarom zou je een beetje lui zijn? Zelisch lui zijn? Een beetje lui, dat je niet zin hebt om naar het innerlijke van jezelf te gaan? daarom, juist om je te helpen herinneren, zijn er mensen die dit soort lezingen doen, om je bij te staan, om te delen, om hun inzichten met jou te delen, zodat jij ermee kunt doen wat jij wilt, wat in jouw bewustzijn ligt. Jij haalt dat eruit, dat bij jou hoort. Al het andere laat jouw denken gewoon liggen. Je kunt er even niets mee en soms op andere momenten heb je wellicht de behoefte om nog een keer te luisteren en dan hoor je weer andere dingen waar je op dat moment aan toe bent. Zo gaat het dan. En steeds hoor je meer. Steeds ga je over de dingen nadenken. En steeds zul je ontvangen wat je uitgezonden hebt. Je wilt het allemaal nog niet, maar waar, waarom dan niet, als ik vragen mag? Angst? Angst voor een zogenaamd onbekend iets? Angst om een ervaring op te doen die je verder zal brengen in de evolutie van jouw leven, van jouw bestaan in het universum? Een volgende evolutie die voor ons allen bekend is? De de dood, hè, zoals mensen dat noemen, maar het niet anders is dan het loslaten van het lichaam en verder te gaan in je eigen evolutie als ziel, want jouw denken blijft altijd bestaan. Totdat jij het besluit neemt om weer terug te keren op aarde, met juist die mensen, in die omstandigheden, met diegenen die jij nodig denkt te hebben om het nu op aarde nog een keer te doen, nog een keer te leven, maar om nu wel vanuit de liefde, met een hoofdletter, te denken en te leven. Want je had je dat voorgesteld voordat je weer. Opnieuw geboren werd. Dus toen je nog in de astrale wereld was, <tie> dan wil je nog een keer leven. En het, is je het is het je, en het is je een behoefte om die juiste ouders uit te zoeken. Samen met je geest en de zielen die jou lief hebben. Nu zul je het anders doen en je besluit je niet gek te laten maken door allerlei toestanden om je heen. Je twijfelt geen moment, want twijfel bestaat niet in de astrale wereld. Je doet het, je doet het gewoon en je gaat terug naar de aarde. Ja, soms is, het, is er wel twijfel of een hevig heimwee terug naar die astrale wereld en dan kun je ook terug. Dan Noemen wij dat, uh, ja, kindje gaat dood of zo. Ja, <coughs> of wie gedood of wat dan ook. Dan besluit de ziel heel sterk om weer terug te gaan. Je weet dat de twijfel niet bij je ziel hoort. En je gaat ervoor. Je gaat voor dit leven, hier op aarde. Je gaat voor alle ervaringen in je leven. Alle ervaringen die je op wilt doen in dit leven, om er, om er mee om te kunnen gaan. Je weet dat naarmate je ouder wordt, je ervaringen zwaarder, moeilijker worden en steeds verder in je evolutie zie je de moeilijkheden toenemen. De moeilijkheidsgraad van die ervaringen worden, worden groter. Als je in staat bent om die moeilijkheden op je pad, die aan je gegeven worden, als een cadeau, te zien als een cadeau, als een test om te kijken of je ermee om kunt gaan. Kun je ermee omgaan, en daar gaan dus al deze lezingen over, daar ga ik dus nu verder niet op in, maar als je met al die illusies en al die uh, al die gedachten die je uitgestraald hebt en die weer bij jou terugkwamen, want je krijgt alles wat je uitstraalt, dat krijg je altijd. Als je daarmee om kunt gaan, dan kun je verder gaan. Kun je er niet mee omgaan, en dat kost je enorm veel moeite en emotie, om het te proberen te verwerken. Je kunt er dan van uitgaan dat je dat cadeau, die gebeurtenissen, maar dan in een andere vorm nog een keer op je bord krijgt. Maar inderdaad, op een andere vorm, in een andere vorm. Want het is door jou nog niet op de liefdevolle wijze verwerkt, geaccepteerd en losgelaten. Steeds worden de eisen aan je leven duidelijker, sterker zou je kunnen zeggen. God stelt hogere eisen aan mensen met een hoger bewustzijn dan aan mensen die pas beginnen. Net als op de lagere school. Je kunt niet gelijk van de laagste naar de hoogste klas of groep. Je dient alle ervaringen in je op te nemen, te verwerken. Ja, dat kan levens en levens duren. Het hangt altijd van jou af. Ben je in staat om alle ervaringen te verwerken in jezelf? Alle ervaringen die met jou te maken hebben, die met jouw lichaam te maken hebben? Alle ervaringen die met je denken te maken hebben, alle ervaringen die met je ziel te maken hebben, dan kom je in een totaal ander inzicht in jouw leven, je hoeft die ervaringen niet meer, nooit meer mee te maken. Er komen anderen voor in de plaats, maar je weet inmiddels de weg. En je voelt je vast in het zadel en je bent niet meer uit je evenwicht te meppen. Je angst heb je bemediteerd, heb je goed over nagedacht en die is er niet meer. Want je bent eruit gekomen en je hebt, je hebt begrepen dat die angst niet nodig is. Want waarvoor, waar zou je angst voor hem De dood is de dood niet meer want de dood bestaat niet meer De scheidslijn van het leven naar de dood zoals wij dat hier op aarde noemen is al lang opgeheven Dus waar zou je bang voor zijn Nergens meer voor toch En toch zul je meer ervaringen, gebeurtenissen in je leven ontmoeten. Zwaarder, erger, ja, ligt eraan hoe je erover denkt. Als je de weg weet, is die ervaring niet meer zo zwaar. Er kan gebeurtenis in alle rust bemediteerd worden. Er kan het rustig geaccepteerd worden en rustig, losgelaten worden. Je wilt dan niet anders dan jouw inzichten met andere delen. Onvoorwaardelijk en altijd op het zekere weten gericht, dat je een ziel bent en een lichaam tijdelijk hebt. Maar die ziel ben je altijd een ziel en licht tegelijk. En dat wordt dan door jou gezien in die ander. Of die ander nu hier op deze aarde is, of al overgegaan is. Maar je kunt dat dan voelen. Want die ander is niets meer en niets minder dan jijzelf. Jij bent die ander... En die ander ben jij. Dan hou je van jezelf en kun je op diezelfde wijze ook onvoorwaardelijk van die ander houden. Wat die ander ook gedaan heeft, wat die ander ook uitgehaald heeft die ander is jou gelijk je kunt de ander vergeven net zoals jij jezelf eens vergeven hebt dit is het geven aan de ander zonder dat die ander zich dat wellicht bewust is maar het geven aan de ander en weet je als je zo op die wijze aan de ander geeft, zul je alles terug ontvangen. Want als je in liefde geeft, zul je in liefde ontvangen. Misschien niet van diezelfde persoon, maar dan weer van een ander. Want we zijn allen één. Het maakt dan ook niet uit, want wij mensen... Zijn de anderen. Wij zijn die ander. We zijn met elkaar verbonden. Ja, eenvoudig woorden. Inderdaad, daar zijn geen ingewikkelde woorden voor nodig om iets dat toch heel eenvoudig is uit te leggen. Maar hoe kom je daar bij die eenvoud, in die stilte van het geluid? Nou, daar gaan dus alle lezingen over. Daar is iedereen druk mee bezig. Zo wordt het bedoeld als je hoort, ik ben die ik ben. Dan word je wie je bent... En ben je je eigen kern, je eigen stilte, je eigen geluid, je eigen ziel, je eigen liefde. Dat is jouw kracht, jouw energie. Dat is God, de menselijke God, de goddelijke mens. <tie> Kun je de liefde voor jezelf opbrengen, maar zeker het geduld voor jezelf opbrengen, om vertrouwen te hebben dat jij daar ook komt, Dat je jezelf de tijd gunt en tevreden bent met je eigen lot, met je eigen leven, dat jij, zelf, dat jij jezelf geschapen hebt, maar waarvan jij de koers altijd en op ieder moment kunt wijzigen. Heb je geduld in je eigen goddelijke plan? Het plan dat God met jou heeft? De wereld is hard aan het veranderen, en velen hebben intussen een ander inzicht in hun leven. En waren bereid op, op een andere wijze te denken. Namen de beslissing om eens eerlijk naar zichzelf te kijken. Naar bepaalde gedrags... Euh, gedragingen eens onder de loep te nemen. En, ze, en je af te vragen waarom je dat doet. En dat het ook anders kan. Dus velen waren bereid om op een andere wijze te denken, omdat ze instinctief wisten dat het denken dat ze tot zover hadden hen zou tegenhouden om verder te gaan in hun, in hun evolutie. Ze wisten dat er een ander gebied van het denken was misschien meegenomen en natuurlijk meegenomen vanuit de astrale wereld. Ja. En ze herinnerden het zich. Nou ja, sommigen hebben dat werkelijke inzicht, dat denken daarover nog niet betreden. Maar de wereld gaat veranderen. Mensen voelen dat er een stilte binnen in henzelf werkelijk waar werkelijkheid wordt. Een stilte waar niemand in kan komen. Dus niet van anderen is. Dus alleen van henzelf. De stilte die van henzelf is. <tie> Mensen herinneren het zich dat dit het stuk is binnen in henzelf dat met hun eigen vrede te maken heeft met hun eigen liefde te maken heeft en dat dat stuk in henzelf nog niet verloren is mensen voelen in zichzelf dat dit de liefde was en is waar ze zo wanhopig naar verlangd hebben dat het is wie ze werkelijk zijn. En leven na leven, na leven na leven, verwacht hadden dat het van anderen diende te komen. Maar nu in dit leven, zien ze, ervaren ze, door de gebeurtenissen in hun leven, het nadenken hierover, dat ze de liefde, die liefde, in zichzelf en voor zichzelf al zo lang hebben moeten missen. Ze maken de beslissing om terug te keren naar die, naar die liefde binnen en in henzelf. En zien dat je daar altijd naar terug kunt keren. dus met je gedachten, naar binnen kunt gaan. Wat moet dat niet voor mensen betekenen in deze tijd? Dat je tot die realisatie komt, dat je tot die gedachten komt. Vind je het niet geweldig dat jij nu in deze tijd leeft? Dat je dit allemaal meemaakt. En dat ook jij dit aan anderen kunt delen, dat je hierover kunt praten als je dat zou willen. Ja, heb je misschien nu weer de angst dat je het kwijt zult raken? Dat is aan jou. Laat die angst er niet tussen komen, maar adem je eigen angsten in. En zie dat je gemakkelijk terug kunt keren naar je eigen liefde, naar die stilte. Door je gedachten in toon te houden, rustige positieve gedachten te willen hebben, rustig die beslissing te nemen om positief te denken om over anderen. Weet ook dat het met je eigen zelfrespect te maken heeft. Respecteer anderen, hoe ze ook zijn, zodat jij ook jezelf kunt respecteren. Ieder moment alert zijn, dat je niet verglijdt in het, oordelen, in het veroordelen van anderen. Dus jezelf in je nekvel grijpen, als je negatief over anderen denkt. Ja, zei laatste iemand. Maar ze vertellen het allemaal aan mij. Ik dacht, ja, dat is het ook. Deze persoon is daar gelukkig mee. Dat ze dat allemaal uit anderen peutert. <coughs> Allerlei nou, dingen over mensen. Ik wil dat, nou want de woord roddel vind ik toch wel akelig en ze dacht het mij door te vertellen maar ik dacht ja ik zat zo naar haar te kijken en ik dacht ja je voelt een zekere trots en gerespecteerd worden dat je dit allemaal van anderen hoort maar waarom zou je dat aan mij allemaal vertellen ik wil dit niet horen van mensen En ik zei het ook ik zei het tegen haar doe maar niet ik vind het niet prettig als je over anderen spreekt. Ik kom mezelf van achter hoe anderen zijn. En ik kijk altijd naar de liefde in anderen. Want alles heeft altijd een oorzaak. Dan zie je iets eigenaardigs, dan krabbelt de ander terug en die zegt, ja, ja, dat bedoel ik ook eigenlijk. En dat is ook goed. Dus jezelf in je nek van grijpen, als je merkt dat je negatief over een ander gaat denken. Weten dat je dan, nou, laten we zeggen, de verkeerde kant uit gaat. Ja, we hebben dit denken duizenden jaren als gewoonte in ons denken vastgezet. En het lijkt niet zo eenvoudig om tot positieve gedachten over anderen te kunnen komen of... Komen wel, maar om het aan te houden, om het vast te houden, om positief te blijven over anderen. Het lijkt lastig. Maar als je steeds maar bij je eigen positiviteit blijft, geeft dat een goed gevoel aan jezelf. Krijg je meer waardering voor jezelf en liefde voor jezelf en zul je steeds meer zelfrespect opbouwen. <togelijk> tegelijk ben je ook bezig om de ander positief te benaderen en niet alleen maar negatieve dingen bij die ander te willen zien om jezelf zo een groter aanzien te geven want je doet jezelf daar geen goed mee maar als je steeds bij de ander hoe negatief de ander ook lijkt te zijn positieve dingen bij die ander ziet dan zal, zal juist dat jouw gevoel van eigenwaarde goed doen. Als je steeds denkt dat de ander hoe dan uit, hoe dan ook, vanuit, vanuit zijn of haar eigen bewustzijn leeft en reageert, en het soms niet expres doet, of wellicht uit onwetendheid reageert, dan zal dat jouw gevoel van genoegen, van werkelijk een goed voelen over jezelf groter maken. Dus dat je voelt hoe de ander is, dat je mededogen hebt voor de ander. Dat je niet meteen met een oordeel klaarstaat. Aan de andere kant, als je in dat negatieve gevoel blijft, door steeds maar te denken dat die ander fout is en denkt dat je jezelf daar eer mee geeft, dan maak je een muur om je heen, een muur waar je zelf verantwoordelijk voor bent, een muur die je tegenhoudt om bij je eigen liefde te komen. Als je het zou samenvoegen in een paar woorden, dan zou ik kunnen zeggen, kijk naar de positieve aspecten van je vijanden. Naar de mensen waar je de pest aan hebt. En dwing jezelf om naar positieve dingen van die ander te kijken. Dat kan een begin zijn. Dan kom je er op een gegeven moment achter om na te denken wat die ander als les aan jou geeft. Maar nou, misschien wil je daar nog niet aan denken. Maar dan zou ik het in een paar woorden kunnen zeggen. Heb je vijand lief? zoals jij jezelf lief hebt. Dan kun je over die vijand denken aan een mens, of een ziekte waar je aan leidt, aan een gebeurtenis. Als je die vijand tussen aanhalingstekens als een cadeau gaat zien, en jouw angst daarover inademt en deponeert in het licht dat jij bent. Dus als je het als een cadeau gaat zien, zal je wereldbeeld totaal veranderen. Het is een enorme het is een enorme doorbraak. als je jezelf bij de kladden neemt. om per se, per se. positief te denken over negatieve gebeurtenissen in je leven. ook al is het een ziekte, ook al is het armoede, ook al is het. Niet hebben van geld. Het hoeft niet per se armoede te zijn. Het nadere gevoel daarover. Jaloezie. Het is van jou. Jouw gedachten hierover zijn bepalend. Jij straalt uit en je krijgt terug waar je om gevraagd hebt. Het zijn jouw gedachten. Je kunt het naar binnen halen. En jouw verdrietigheid hierover, jouw angst hierover. Jouw negativiteit hierover, overdenk en niet de pest hebben aan anderen of aan vermeende oorzaken. Maar het in jezelf te leggen, in die enorme kerncentrale die jij zelf bent, dat licht dat jij zelf bent, die kan allemaal deze negatieve gedachten van jou over je ziekte, over van alles, kan het helemaal aan. Als je zo alles waar je het moeilijk mee hebt, in jezelf bemediteert, over nadenkt, en dat kun je overal doen. Overal, daar hoef je niet op een kussentje voor te zitten, in een meditatiehouding. Of met een muziekje op, ja. Misschien, het is goed, het kan. Maar in principe kun je dat overal doen. Nadenken over jezelf. Als je al die wanhoopsgedachten, dat verdriet, die negativiteit, in het licht legt van jezelf. Dat wat je werkelijk bent. Dan gaat het leven voor jou veranderen. Ik kan je niet zeggen wat, want ik ga niet over jou. Ik weet niet wat jouw karma is. Maar het leven gaat wel veranderen in die zin dat je dan gaat leven zoals jij je dat gedacht had, ooit, voordat je op aarde kwam. En als je terugkijkt, en misschien merk je het niet eens, want als je terugkijkt, dan zie je die lijn, dat je al die tijd, dat je dit deed, die liefde in jezelf, die angst in jezelf, in die liefde legt. Dat er toch, toen je terugkijkt, keek wonderlijke gebeurtenissen, zich voordeden, zodat je iedere keer als een wonder geholpen werd. Dat kan alleen als je bij jezelf blijft. Dat je jezelf niet overlevert aan de illusie. Illusie van anderen. Illusie van de masker dat je op hebt. En iedere keer zeg ik het weer, keer terug naar jezelf, naar de, naar de mens die je werkelijk bent. Want dat is wat je bent. Als ik het kon, kun jij het ook. En er zijn nu hoe langer, hoe meer mensen hier op aarde, die die beslissing genomen hebben om die stap naar binnen te doen. Door te besluiten om te worden wie ze werkelijk zijn. Ja, het is zo moeilijk, zeggen mensen vaak. Als je vindt dat het moeilijk is, dan is het ook moeilijk, want jij bepaalt. En iedere keer weer, en dit is nu de 131ste lezing, wordt het uitgelegd aan je. <totstukkig> jij mag ermee doen wat je zelf wilt. Jij bepaalt, ik niet hoor. Voor mij is het alleen het delen van een inzicht. Van inzichten. Want ik heb gezien hoe het mijn leven veranderd heeft, verrijkt heeft. Hoe constant dat dat gelukzaliger, dat gelukkige gevoel in mezelf is. Nooit meer die wanhoop. Ja, er zijn natuurlijk wel eens dingen om je heen, waar je nog niet mee om kon gaan, ooit. Die komen dan op je weg. Maar het is nu niet meer dan een kleine gedachte, om te vergeven, te vergeven, duizendmaal, duizendmaal te vergeven. En de ander te laten en mededogen te hebben. Want je wordt niet meegesleurd in de woede, in de wanhoop van een ander, als jij zelf bij jezelf blijft. De ander kan je kapot willen maken, zoals sommigen dat zeggen. Maar het kan niet. Die kracht van de liefde in jouzelf is onnoemelijk, is niet meetbaar en zal alles overwinnen. Daar kan het kwaad niet aan tippen. Het kwaad wil alleen maar opgenomen worden in die liefde. Maar je gaat niet over anderen, je gaat alleen maar over je eigen gedachten hierover. Als je er wanhoop over hebt, leg het in de ziel die jij bent. In die kerncentrale, die weet wel raad met die verdrietige gedachten. Want die gedachten willen alleen maar die liefde voelen, koesteren en daarin gekoesterd worden. En jij bent verantwoordelijk voor je eigen gedachten. Volgens mij is het nu tijd zo'n beetje. Ja, nou, ik moet nou nog opschieten ook. Ja, nou, <totstuk> dat was het dan weer voor deze lezing. En graag wil ik je bedanken voor het luisteren. En zoals altijd... Alle lezingen zijn weer te horen op www.yhra.nl En ze zijn door Marja Oosterman, met wie ik de volgende keer op de zondagavond weer een plezierig gesprek zal hebben. En op haar website ook neergezet. Die zijn d i z lange i .nl. En Je mag me altijd mailen hoor, dat weet je. Je mag ook altijd je vragen stellen. Ik doe dat met een buitengewoon plezier. Want ik gebruik je vraag gewoon voor een lezing. En misschien heb ik dan tijd om je nog even van tevoren eh, te waarschuwen. Maar het is heel vaak jouw, leider, jouw vraag zal heel vaak een leidraad zijn voor de volgende lezing. Lieve mensen, een heerlijke week. En tot horens. dag